De protestbeweging Occupy Wall Street krijgt vandaag wereldwijd navolging. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de rol die bankiers, politici... en grote investeerders spelen in de financiële crisis. In bijna duizend steden wordt vandaag geprotesteerd... tegen de uitwassen van het kapitalisme. Ook in Amsterdam en Den Haag staan vandaag demonstraties op stapel... net als in Londen, Milaan en Frankfurt. De actie Occupy Wall Street begon een maand geleden in New York. De opzet is overal dat de manifestaties geweldloos verlopen. Het weer volop zon, temperatuur 11 graden in het noorden... en een graad of 14 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Bunschoten en Hoevenlaken 4 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij Bokstel Noord, 3 kilometer. De afrit is daar afgesloten... Door een spoedreparatie op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... bij Duiven 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Net over de grens in België op de A16-119 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen 9 kilometer door werkzaamheden. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Knoop het Galder 3 kilometer. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito... Schrijf dan in op de nieuwe vastgoedbelegging van Annexum, winkelhaard Lelystad. U belegt in een gloednieuw A1-winkelobject met langjarige huurcontracten. Verhuurd aan landelijke ketens als Intertoys, Xenos, Apple en Manfield. Het jaarlijks rendement is naar verwachting 7,1%. Meer weten? Kijk op annexum.nl. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het Bijwerkingencentrum Larep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 In Nederland stonden nog nooit zoveel huizen te koop. Crisis op de huizenmarkt. Vanavond in debat op 2. Iets voor half 9 bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. Auto Workforce. Want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Meld je aan op zesminuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Half Nederland gaat met pensioen, maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Hartelijk welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over zo'n twintig minuten is eh, Pieter Stijns hier. Nou, hij zit er al. Uh, en hij uh, heeft van alles meegenomen, maar misschien ook nog nieuws. Ja, ik heb een behoorlijk hoge stapel bij me... Gaat um, het wel niet allemaal bespreken, hè? Ja, dat gaat er allemaal doorheen gejast worden. Uh, in, ben je nog in Frankfurt Frank geweest, Pieter? Nee, ik ben dit jaar niet in Frankfurt geweest. Uh, wat ik wou zeggen, van, en dat ondanks het feit ja. dat de uitgeverswereld ongeveer oh. in coma ligt deze week. Want ja, iedereen zit in Frankfurt, ja. is daar aan het, aan het netwerken. De boegmessen. De boegmessen. Uh, geweldige traditie al sinds, ik geloof, de, de 14e of de 15e eeuw. na nou, 15e eeuw zou het wel zijn. Um, maar het wordt eigenlijk. En dat is wel grappig, dat stond een stuk in, in mijn krant van een van mijn collega's. Die schreef een soort voorstuk over Frankfurt En die zei van ja, het is hoe langer hoe minder eigenlijk nodig geworden. Hè? Want de bedoeling is dat je daar handelt, dat je boeken aan elkaar laat lezen. Dat je... En ja, die functie is natuurlijk totaal overgenomen door het internet. Dus het merendeel van de verkopen van de, uh, van de boeken... die op de Frankfurter boegmessen worden gepresenteerd... dat is al lang gedaan in de periode daarvoor. En eigenlijk is de conclusie, ja, waarom gaan al die uitgevers daarheen? Die gaan er echt alleen maar heen om te netwerken. En uh, om elkaar te zien, hè, om eens een keer te zien van ja. met wie je dan altijd zit te mailen. En dat is natuurlijk eigenlijk ja, dat is een hele andere opvatting van, uh, van een beurs. Van, ja, en dat zal dus bij, neem ik aan, bij andere branches zal het ook zo zijn. Maar ik, ik, maar ik neem aan, dat er nog, nog wel 124 hallen, uh, ja. kilometers. En dat is zo bijzonder. Van alles gaat over het e book natuurlijk. Hè, en dat is, dat, ik, in de jaren dat ik heel veel in Frankrijk... Frank, voor het kwam midden jaren negentig. Toen was het elke keer ging het erover: het e-book breekt door. Het ja. e-book breekt door. En we zijn inmiddels 15 jaar verder. En nog steeds staan al die hallen daarvoor met echte papieren boeken. Ja. En vroeg, eh, Gelukkig weet, maar, toch? De laatste keer dat ik er was, werd er nog een gigantische encyclopedie werd er. Eh, echt, dat is waar? Echt, ja, dat is nu niet meer hoor. Want encyclopedie nee. bestaan niet meer. Maar toen werd de grote Brockhaus, de Duitse biografie, de Duitse encyclopedie. Die werd daar nog gepresenteerd. Ja, dat was natuurlijk. Eigenlijk zo'n soort ja, iets, iets wat tegen alles inging, geestig. Maar ja, voor het echte nieuws hoef je niet meer in Frankfurt te zijn. En voor de, ja, voor de verkopen, hè, de handel, hoeft het eigenlijk ook niet meer. Dus het is een, een feest voor, voor uitgevers die allemaal aan de maandag verkouden, Want het, uh, het is daar altijd een hopeloze atmosfeer in die hallen. Ja. Verkouden thuis thuis Natuurlijk, veel te weinig geslapen, veel ja. te veel gedronken. Ja. Dus die mensen die komen allemaal gesloopt. De maand oktober kun je afschrijven. De eerste week van oktober is, ja. uh, is Frankfurt. En daarna, of de tweede week soms. En daarna kan je je gewoon ziek melden en uh, gebeurt er ook niks meer. Maar goed, boeken genoeg. Nog één ding voor volgende week. Uh, uh, aanstaande vrijdag begint de nieuwe actie van de CPMB Nederland leest. Een hele sympathieke actie. Hè. Eén boek. Wordt gratis uitgedeeld aan ja. ongeveer heel Nederland. 1 miljoen exemplaren. En dat is? En dat is deze keer: Het leven is verrukkelijk van Rebekah Kampert. En ik denk dat de CPMB daar een ontzettend goede keuze heeft, ja. uh, mee heeft gedaan. Ik heb het boek uh, vorige week herlezen. En ondanks het feit dat ik alles was vergeten van de vorige twee keren dat ik het had gelezen. Dus dat, dan zou je zeggen: Ja, wat zegt dat over een boek? Ik heb genoten. Ik vond het zo'n ontzettend goed boek. En niet alleen heel grappig. Hè? <kliek> Het leven is verrukkelijk, geeft een beeld van de jaren 60, Eind jaren 50, begin jaren 60, Van de Amsterdamse bohemen Die echt een beetje belachelijk wordt gemaakt. Uh, en dat allemaal uh, in de nieuwe spelling. Met uh, uh, ja, Als je hebt het seksuele verkeer. Wat er nog veel in dit boek voorkomt. Dan heet het het seksuele verkeer. Nou, en dat soort uh, spellingsgrapjes zitten erin. Mario Anna, dat, uh, is, uh, dat is uh, de stikkies yeah. die ze rookten. Uh, het is... Ja, het leven is een feest, dat is het idee. Het leven is een dansfeest een beetje. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk onder al die zogenaamde vrolijkheid gaan allerlei kleine drama's. Ze worden nooit heel groot, ze gaan naar schuil. Het geeft een prachtig beeld van Amsterdam. Ja, zo, in ieder geval zoals ik het me voorstel. Ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, want het is allemaal van voor mijn geboorte. Maar eh, een prachtig beeld van Amsterdam zoals ik het me voorstel in de jaren zestig. Um, en het enige wat je af kunt vragen bij zo'n boek... want het is heel duidelijk en heel uh, ja, recht toe, recht aan, in zekere zin... is waarover ga je discussiëren? Want dat was het idee van dat Nederland leest. Hè? Van je geeft iedereen dat boek en dan vervolgens in de weken daarna... duurt een maand, gaat iedereen met elkaar over dat boek praten. Je hebt een soort gemeenschappelijk boek... net zoals je gemeenschappelijke televisieprogramma's hebt... waar iedereen naar kijkt. Maar de vraag is, waar ga je over praten? Je kunt zeggen, ja, ik heb dat gelezen en het was fantastisch... maar dan ben je vrij snel klaar. Het is niet zo... Zoals bij, ik noem maar wat, dubbelspel van Frank Martinez Arion. Wat het eerste Nederland leesboek was. Ja. Dat er echt nog heel veel over de dat het discussies over slavernij en over het. Uh, en ook over, twee vrouwen wat, met mulies, dat riep nogal ja, wat discussie op. Natuurlijk. Precies. Uh, en bij mulies is het natuurlijk altijd zo. Ach, je hebt geen boek van mulies waar niet zes lagen in zitten. Uh, hoezeer die er ook echt zijn ingestopt. Maar je kon er wel echt over praten. Ja. En dat is denk ik moeilijker bij Het Leven is Verrukkelijk. Maar we zullen het zien. Uh, het is in ieder geval een ongelooflijke aanrader en het is natuurlijk een heel dun boek, wat ook wel heel prettig is. Je hebt het uh, in, een, in twee uurtjes lezen, heb je het uit en dan heb je echt wat gelezen. Pieter, even alleen oh, de ja, titels. ja, ik moet even zeggen wat de titels waren voor dadelijk. Ik ga twee grote dikke Vlaamse, Vlaamse, moet ik zeggen, uh, romans uh, bespreken van Stefan Brijs en Jan van Loy. Ah. Ik ga het Nibelungenlied, uh, een van mijn favoriete uh, middeleeuwse Epen, ga ik uh, bespreken. Daar doe ik nog een klein beetje de Edda bij, want die heeft daarmee te maken, ga ik uitleggen en ik sluit af met een Echt een fantastisch cadeauboek. Uh, Encyclopedie der Nederlanden van uh, twee volkskrantjournalisten, De concurrentie. Oké, okay. okay, tot zo. Uh, we besluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek over de tentoonstelling Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela in het Utrechtse Katharijnenconvent. Conservator Marije de Nood komt. En presentatrice Leonie ja en zangeres Leonie Jansen. Want die heeft die route drie jaar geleden gelopen. En die kan mooi vertellen over haar ervaringen. Maar we beginnen met de Permanente angst voor een ernstige lichamelijke ziekte. Want sommige mensen denken bij ieder knobbeltje, vlekje of ander onverklaarbaar pijntje. dat het allerergste zich aankondigt: kanker, aids of een hartaanval. Anderen zijn daadwerkelijk ernstig ziek en beschouwen dat als niet meer dan een rimpeling in het bestaan. Voor haar boek Hypochonders, met als dus ondertitel. Ingebeelde ziektes, de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest. sprak filosoof Paloma Bourgogne met verschillende van deze tegenpolen. Ze is vanochtend bij ons te gast. samen met Amber van Dijk. En die is een van de geïnterviewden in het boek. Goedemorgen beiden. Om bij u te beginnen, mevrouw Bourgogne. Uh, ja, het is wel een, een, een leuk uh, gespreksonderwerp op verjaarsfeestjes. Want er is er altijd wel één die uh, zich echt de hele dag ziek voelt. of onderweg is naar uh, het ziekenhuis om weer eens een check-up te krijgen. Ja. Maar veel verder dan dat komt het eigenlijk niet. Nee. Waarom bent u dat gaan onderzoeken? Nee, er wordt heel veel grappig over gedaan. Ja. Hè? En, en het wordt vaak gezien als een uh, aanstellerig iets. Ja. Hypogonders, zeurderige mensen die weinig om handen hebben. Die ja. alle tijd van de maar wereld wordt, hebben. Maar het is ook wel iets lolligs. Ja, er worden gra nou ja, Denk ja. aan Woody Allen ja. bijvoorbeeld. Hè? Maar um, er wordt over het algemeen vrij grappig over gedaan. Terwijl het een heel serieuze aandoening is. Ehm... Ja. Um, er zijn meer dan een half miljoen Nederlanders die het hebben. En dan heb ik het niet over de mensen... De meeste mensen zijn wel eens bang hè, om een ernstige ziekte te hebben... op het moment dat ze een signaal van hun lichaam krijgen... dat ze niet helemaal kunnen plaatsen. Maar uh, bij een hypochonder is de angst op het algemeen vrij permanent aanwezig. En uh, ik was benieuwd hoe het was, hoe het zou zijn... als je dus voortdurend bang bent dat de basis van je leven, namelijk het lichaam... Het begeeft. Ja. En wat dat voor invloed ook heeft op je dagelijks functioneren. En dan hebben we het niet over mensen die midden in de nacht wakker worden... iets raars voelen en dan uh, een uurtje wakker liggen. Dan denk je, ja, dit nee. voelt toch allemaal niet goed, hè? Nee, je, ik heb het niet over... Ik bedoel, je hebt dus een heel grijs tussengebied, hè. Van, kijk, de meeste mensen zijn bang om dood te gaan. En dus ook zijn de meeste mensen bang dat als ze iets voelen... wat, ze denk op dat moment alarmeert... denken ze, het zou misschien wel eens iets dodelijks kunnen zijn... en zijn dan bezorgd. Maar om het vreselijke woord gewoon maar te gebruiken... maar gewoon hm. is het dat je dan naar de dokter gaat... en je gerust laat stellen, als er dus niks aan de hand bent... dat je dan ook gerustgesteld bent. En die er is eigenlijk niet gerust te stellen. Hm. Ondanks bijvoorbeeld medische controles. Amber van Dijk, jij kwam dus in, in gesprek met uh, uh, mevrouw Begonje. Ja. Uh, Iemand had uh, verklikt dat jij dat had of zoiets? Of hoe ging dat? <laughs> ja, dat ging het eigenlijk dat wel, ging wel, wel, ja. okay, nou, vertel. Ja. ja, en uh, mijn uh, schoonzusje... Die, uh, die, die weet daarvan. Hè, die, die ken ik al uh, 22 jaar. Dus die heeft inmiddels wel... Uh, bij mij gezien hoe dat werkt. En die heeft dat ook een keer met jou daarover gehad, denk ik. Of die hoorde van jou dat jij daar een boek over... wou gaan schrijven. En die dacht aan mij. En die vroeg, hm. vind je het leuk om daar met Paloma over te praten? En... Uh, nou, ik, ik, ik uh, vond dat goed. Ja, ik ja. dacht, uh, we zien wel. Ja. ik. Ken? Kunt u eens beschrijven hoe dat is als je uh, hypo aan hypochondrie leidt? Want het is ook een soort ziekte, hè, Ja. Hoe zie je dat dan? Een, a, een aandoening? Of? Ja, kijk, ik, dat is het. het stigma wat anderen eraan geven. Ik zie het zelf, hè, dat is het woord eigenlijk. Ik, voor mij is het gewoon um, uh, hoe ik in het leven sta en waar ik last van heb. Is dat ik heel vaak uh, denk dat ik iets heb en daar dan heel erg uh, angstig van word. En um, uh, ja, zo. Is dat dan van, van kind af aan al zo geweest? Ja, ik denk wel, als ik de verhalen van mijn uh, ouders ook uh, hoor over vroeger... ben ik wel altijd als kind wel... Uh, bangig aangelicht geweest voor hele kinderlijke dingen. Vroeger natuurlijk, hè, dat, uh, als er een bij op me afkwam... wat, wat heel veel kinderen hebben, mm. maar dat ik een panisch werd. En, uh, ik kan me wel herinneren dat ik al heel vroeg ook bang was... voor vliegtuigen, als die overvlogen. Dan, uh, en wij waren op het strand, ging ik een kuil graven. Uh, omdat ik dacht dat dat vliegtuig misschien neer zou storten. Mm. was ik al heel jong, toen ik dat soort uh, gedachten had. En ik had een rijke fantasie, dus ik kon ook uh, bij elke man... op elke hoek van de straat voorstellen... dat hij iets gevaarlijks zou uh, ondernemen. Mm. Dus ik, ja. maar, maar met uw klachten bent u dus, want uiteindelijk gaat het dan over iets voelen... of misschien zelfs wel helemaal niks voelen, maar denken er is iets met mijn lijf ja. aan de hand. De, dus dan zit je ook wekelijks of zo bij de huisarts. Hoe gaat dat? Nee, ja, nee, dat heb ik niet, omdat ik het juist heel vaak... Uh, uh, gelukkig doe ik het nu wat vaker. Uh, vroeger hield ik het heel erg voor mezelf en was ik juist heel paniekerig... en dacht ik ga niet naar de huisarts. Ik wil niet horen dat ja, ik ziek ik niet, precies, ben. Ja, precies, dat, dat is het, oh. ja. ja. Ja, dat had ik heel sterk. Maar wel heel erg in mijn omgeving bevestiging vragen. Aan vrienden. Van, heb jij dat ook wel eens? Weet je, ik, ik heb nu ineens geen gevoel in deze kant van mijn gezicht. Heb jij dat ook wel eens? Dat, uh, dat, dat ken ik heel sterk. Dat ik dat heel erg ging doen. En zeggen mensen en, uh, dan niet uh, tegen je omgeving... joh Doe eens dus een beetje rustig aan. Uh, ja. Eigenlijk... Dat herken ik niet zo, doe eens rustig nee. aan. Maar wel van, maar ja, maak je niet druk of ga, ga naar de arts. Weet ja, je, inderdaad, ja. Dat advies, want dat, dat is een huis logisch huis. advies natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, en natuurlijk, ik heb een partner al 22 jaar. Voor hem is het ook niet altijd even nou, ja. makkelijk geweest om daarmee om te gaan. Maar, uh, maar heeft u wel eens een echte ziekte gehad? Eh... Uh, um, uh, ik ben wel eens, uh, verkeerd gediagnosticeerd, ja. Nee. Wat, wat je een ziekte noemt, maar ik heb wel dingen gehad... die niet aangenaam waren. Nee, maar ik, ik bedoel eigenlijk... ik <sus> wil geen onbetamelijke on, vragen stellen... maar is het ergens op gebaseerd, die angsten? Ja. Yeah. Of, of zeg je, nou ja, dan kan je het eigenlijk... Is... Ik, ik denk, want ik, ik lees hier bijvoorbeeld in het boek... Uh, als ze hartkloppingen heeft ze dat ze een hartafval krijgt, oorzuizing wijst op een hersentumor... een moedervlek betekent huidkanker... trillende spieren zijn teken van MS... Yeah. Dus dat zijn allemaal ziektes die u waarschijnlijk niet gehad heeft. Nee, nee. maar daar ben, bent u wel bang voor. Ja. Is er dan, laten we zeggen, het feit dat je die ziektes dan niet hebt, is dat dan nooit een keer een geruststelling? Nee, want de essentie van die angst is een hele andere. Het gaat natuurlijk over het, het, het, uh, het angst. Uh, dat is het bij mij. Mm -hmm. Ik spreek niet voor alle Heerboe. Nee nee, nee, nee. Maar angst om weggevaagd te worden, om er niet meer te zijn. Want uh, hè, ook uh, nou, het boek, Het Leven is Verrukkelijk. Uh, ja. ik vind het leven verrukkelijk. Ik ben ook geen, uh, wat dat betreft, geen depressief persoon. Of, uh, ik ben juist heel, ik hou ontzettend van het leven. En ik wil gewoon niet uh, weg. En ik kan me niks bij voorstellen wat het is om er niet nee. meer te zijn. En dat boezet mijn angst in. Fleur, oh, ja. ja. begon je... je, je nee, hebt... Ik heet Paloma. Alleen geen kleur. Ik heet Paloma. Oh, sorry, sorry. Ik, ik begin nu inderdaad <laughs> dingen door mijn... Ja. Excuus. Um, je, je hebt dan ook mensen gesproken in die, die sector... Dit verhaal is redelijk herkenbaar. Sector. En ja, want, ja, sector. Nou ja, want je komt in een sector terecht namelijk. Van de psychiatrie die zegt, ja luister, als ze zich bij ons melden... dan kunnen ze nog wel eventjes 1, 2, 3 iets meedoen op redelijk korte termijn. Het is wel behapbaar, maar dat is nou precies wat ze niet doen. Uh, zich melden op een of andere manier, zodat er uitgelegd kan worden... dat er echt niks aan de hand is. En, en dat ze dus erg lastig bereikbaar zijn als groep. Het is, het is een beetje een ingewikkelde vraag die u stelt. Um, op de eerste plaats gaan ook veel hypochonders komen... bij de verkeerde hulpverlener terecht. Namelijk een arts, terwijl ze natuurlijk eigenlijk zit het in het hoofd. Maar je denkt niet dat het in het hoofd zit. Je bent ervan overtuigd dat er iets mis is met je lichaam. Dus je zit al in de verkeerde hoek. Daarom is het ook zo moeilijk om te weten het aantal hypochonders exact te zeggen. Mm -hmm. Omdat er ook een heel groot deel... dat zich dus nooit bij een psychiater of een psycholoog... Uh, meld. Dan, tweede is dat u eigenlijk lijkt te veronderstellen... dat het iets is waar je zo van af kunt komen... op het moment dat je met een goede therapeut aan de slag gaat. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn mensen die gebaat zijn bij cognitieve gedragstherapie... al dan niet gecombineerd met het slikken van antidepressiva... He, afhankelijk van de ernst van de, van de, van de angst. Ehm... Um, maar er zijn ook mensen, nou ja, Amber is een voorbeeld daarvan... waarbij cognitieve gedragstherapie helemaal niets uitmaakt. Dus het is niet zo eenvoudig. Het is een, dat is het, het wat mij ook ontzettend fascineert. Eraan. Het, is, het is dus iets sterker. Amber is ook een waanzinnig intelligente vrouw. Um, ik vind alle mensen die ik heb geportretteerd... intelligente mensen, ook vaak rationele mensen. Maar het is iets wat zoveel sterker is dan de ratio. En dat is die basisangst om dood te gaan. En... De meeste mensen kunnen het relativeren of wegzetten, of denken: Nou ja, iets wat zich niet nu concreet voordoet, waarom zou ik me daar gek door laten maken? Hè? Je kunt een soort hal toeroepen aan hun gedachten. Maar als je een hypochonder bent, dan kan je dat dus niet. Het is sterker dan wat dan ook. Dus het is niet. Ik ga tien keer naar een therapeut. En die gaat mij even helpen met dat als ik een een, een, een, kliertje, een opgezet kliertje voel, dat ik dan niet meteen aan kanker moet denken. Maar dat het ook een ontstoken talgklier kan zijn. Nee, was het maar waar. Zo, het, het zit dieper dan dat. Het gaat om een soort, echt een fundamentele doodsangst. En hoe, hoe je daar mee om zou ja, hoe, hoe je daarmee om kunt gaan. Maar als je mensen uit die professionele sector spreekt... Ja. dan zeggen ze, er zijn in ieder geval wel handvatten... redelijk makkelijk aan te reiken. Om er in ieder geval mee om te gaan dat je er niet zoveel last van hebt. Ja, dat wel. Ik heb uh, uh, een van de uh, uh, psychologen die ik heb geïnterviewd... die ook uh, gepromoveerd is op de behandeling en diagnostiek van hypochondrie. Van hypochonders. Uh, die zegt, uh, er zijn... Hè, het, nogmaals, het werkt niet in alle gevallen... maar als meest effectieve behandelvorm wordt... vooralsnog cognitieve gedragstherapie gezien. Um, maar angst zal wel altijd... en daar krijg je dus inderdaad handvaten bij aangereikt... waardoor je bijvoorbeeld leert je angsten af te leiden. En uh, als je iets voelt wat je alarmeert... niet meteen van het doemscenario uit te gaan... maar te proberen te denken dat, het, dat er een heleboel alternatieven zijn... die veel waarschijnlijker zijn. Hm. Maar, zegt hij ook, angst blijft wel... Altijd een zwakke plek voor de hypochonder. Ja. Het, de angst zelf kan misschien behapbaar worden. Hè? Je kan er misschien mee leren omgaan. Maar het is niet zo dat hij helemaal zal verdwijnen. Amber lezend in het boek, Her herken je dan veel? Of denk je, alles heeft weer zijn eigen verhaal en dus mm. een eigen vorm ook? Ja. Ik bedoel, van de andere, andere ja. geïnterviewden in het boek. Ik heb het boek pas sinds donderdag in handen <laughs> gehad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet helemaal gelezen heb. Ik heb. Uh, uh, maar goed, ik ken wel heel veel andere mensen die. Het is heel grappig als je het erover, of grappig niet, maar als je het over hebt, dat heel veel mensen het herkennen. Oh ja, dat heb ik ook wel. Ik, ik had ook een interview met een dagblad die erover gaat schrijven. En die vrouw die interviewde zei... Oh, maar wat, wat u heeft, dat heb ik ook eigenlijk. <laughs> Zet je met z'n tweeën heel ja. voor te gaan. Ja, lekker is dat. Ik vind het altijd heel prettig om andere mensen te ontmoeten. Echt waar ook? Hebben. Ja, ja, ik krijg echt een soort onderontje van... Ja, heb jij dat ook? Ja. ja maar Dat moet, dat dat moet juist niet, toch? Uh, jawel, want dat heb je gevoel. Ik ben, ik ben er niet alleen in. En Wellicht is het niet reëel hoe ik, uh, hoe, wat ik heb. Aha, ja, dus, dat is dus wel dat prettig. Zijn, daar zit een tussenstap in. Namelijk nou, eerste conclusie, ik ben niet alleen. En daarmee ja. is het acceptabel dat het uh, ja, niet reëel is. Ja, dat ja. is grappig dat je die tussenstap dan nodig hebt. Ja? Ja. ja. En je kan erom lachen. Ja. Dat ik kan lijkt me inmiddels wel essentieel. Dat je erom kan lachen. Ja. En ik, wat dat betreft denk ik, ja, je hebt natuurlijk heel veel gradaties van hypochondrie. En er zijn ook mensen die de deur niet meer uitkomen uit angst. Dat heb ik niet. Maar ik heb wel periodes in mijn leven gehad. gaat heel erg op en neer. Waarin het best wel ernstig was. Dat ik ook wel echt... En wat is dan ernstig? Nou, ik kan me wel momenten herinneren dat ik... Kijk, het gaat gepaard met hyperventilatie vaak. Wat paniekaanval. En dat is een heel beangstigend gevoel. Dat je echt het gevoel hebt. Dan krijg je ook de symptomen van een hart. Maar daar was ik heel lang bang voor. Ik was een keer bij de arts voor longklachten. Ik dacht dat ik het aan mijn long houd. Longkanker toch wel mensen Nee, dat was het niet. Maar... Uh, in ieder geval was heel verkouden en ik dacht dat ik longontsteking had. En, en toen luisterde en zei ze en zeiden. ze. Nou, hij heeft helemaal geen longen, Maar ik hoor wel een hartruis. <grijgelt> Dan moet je het echt je... niet ja, zeggen. Ja. Dus toen, uh, ik had ooit wel eens een onderzoek gehad uh, bij een cardioloog. Uit, uh, ook ter, ter geruststelling dat er bijna hart goed was. Dus ik heb direct die cardioloog opgebeld. en gezegd: Ik moet per direct vandaag nog bij je. Want ik heb een hartruis. En misschien is het heel ernstig, terwijl die dokter al had gezegd: nou, Het stelt echt niks voor. Half Nederland heeft een hartruis van de vrouw. Mm. Maar uh, goed, uh, dit is een hele goede en leuke cardioloog. Waar ik direct terecht. Kon. En die heeft een heel onderzoek gedaan. Maar toen ben ik wel uh, twee uur onderweg geweest. Diezelfde dag nog keihard gereden over de snelweg. Hoe idioot kan je zijn, hè? uit angst voor de dood. Ja, ja. En dan... Het is natuurlijk een, een, een reële angst. Ja, maar... Je beleeft het als reële angst. Dus ja. Wat je dan daarna beschrijft... Is natuurlijk, ja, is, is echt doodstrijd toch? Ja, doodstrijd. Ja, zo voelt het ook. Ja. En die aanvallen van paniek die, die, die zijn uh, heel beangstigend en echt ook. Het is wat dat betreft. Ja. Ja. Is er eigenlijk een clubje ja. van mensen die er hier met elkaar over praten, of, of iets aan doet, of zoekt iedereen dat lekker in zijn huiskamertje uit? Dat hangt ervan af. Je hebt fora voor hypochonders. Um, ik heb, ik heb wel wat fora bezocht. Toen ik me begon te verdiepen in het onderwerp. En uh, waarin dus inderdaad uh, mensen tegen elkaar beginnen. Van heb jij dat? Nou ja, wat, wat Amber nu beschrijft. En van, heb jij dit ook? Ik voel daar. Denk je dat ik dan, het kan duiden op kanker? Ik voel uh, uh, uh, uh, uh, uh, hartkloppingen. Ik denk dat ik een hart van Heb je dat ook? Dus eigenlijk maak je elkaar ook... In mijn ogen fok je elkaar ook op hè, op zo'n uh, zo forum. Ik wil nog één ding zeggen. Even inhakend op wat u net uh, met haar besprak. Want het is natuurlijk ook wel een, in, in zekere zin een vrij legitieme angst. Hè? Uh, om bang te zijn dat je doodgaat. Je kan zoveel angsten, daar kan je iets mee doen. Uh, als je bang bent voor bepaalde insecten, dan mep je ze gewoon dood. Als je bang bent om te gaan vliegen... dan ga je niemand je dwingen om een vliegtuig in te stappen. Als je bang bent voor ja. grote wateroppervlaktes, dan ga je een boot niet op. Maar je lichaam kan je niet ontlopen, want dat ben je. Dus in die zin is het een hele... Het is eigenlijk van alle angsten, zou je haast kunnen zeggen. Ja, Het is zeg een, een hele reële angst. Ja. In die zin, als je er een beetje op, op een andere manier tegenaan probeert ja. te kijken. Ja. Als je bang bent voor als de als je dood. Want je er zijn ook mensen dood. die daar niet bang nee, voor zijn. Ja. Nee, precies. Ja. Ik heb natuurlijk ook mensen geïnterviewd die helemaal niet bang zijn. Nou ja, de, de, de, de, de, de, de mensen die van alles mankeren, maar die overal makkelijk overheen stappen. Ja. Zijn die te prefereren boven de hypochonders? Dat, is een hele, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik zou niet willen zeggen prefereren. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat ze niet hun dagelijks leven laten beheersen door mm. angst. En het is natuurlijk heel naar dat angst je lam legt... en dat je niet het leven kunt leiden en niet kunt genieten omdat je zo bang bent. Ja. En dat hebben de, ik noem ze even voor het gemak, de tegenpolen van de hypochonder. Die hebben dat niet. Ja. Dus die hebben weer natuurlijk een heleboel andere dingen. Die hebben weer andere angsten, maar ja. niet dat. Ja. Het is een, uh, een aandoening die uh, slecht begrepen wordt hè, door mensen over het algemeen. Ja, zoals net al in de inleiding werd ja. gezegd. Hè, van men, mensen doen er vaak lacherig ja. over. Ja. Maar goed, Amber deed zelf ook op een gegeven moment een beetje lacherig ja. erover. Ja. He, zo van misschien af... ook wel het beste, of niet Amber? Slot. Ja, ik denk als ik daar ook nog de hele dag om zou huilen... Ja. dat, is wel, nou, <laughs> dat ja, ik goed. het leven niet verrukkelijk zou vinden. Okay. <laughs> hey, dank hey. voor jullie komst in de studio. U ja. hoorde Paloma Bourgogne. Het ging dus over haar bocht. Hypogondas, een uitgave van Querido, en nu hoorde Amber van Dijk, een van de geïnterviewden uit het boek. Meer info, allemaal te vinden op de site www.newshow.nl. All Please things will be, be silent, be silent. Als je zo'n gitaartje hoort, denk je onmiddellijk aan de Birds. In dit geval is het dat niet. Het is Jay Hawks. She walks in so many ways. Mooi nummertje. Brandlos, Pieter. Ja, ik uh, zei al, ik heb twee hele dikke romans. Ja. En je kan eigenlijk wel zeggen dat dikke romans uh, een van de grote problemen... van de moderne literatuur zijn. Want wanneer krijg je ze nou in godsnaam gelezen? Oh. En er is al zoveel concurrentie. En, ja. Nou ja, een dikke roman moet dus ook heel veel brengen... om, uh, om je daarin te kunnen laten verdiepen. Ja. En om die enorme hoeveelheid... Maar als hij dan ook goed is... dan is het, ja, het dat... mooi natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk ook de reden dat zoveel dikke romans uitkomen. Omdat uitgevers weten... en schrijvers weten dat hun lezers dat graag hebben. Maar dan moet het inderdaad zijn heel het goed zijn. Zijn het er meer dan vroeger? Nou, ik heb, ja, ik heb wel het idee. Nou, ik heb wel het idee. Kijk, als je kijkt naar de, wat de grote klassieken van de afgelopen jaren zijn uit de Nederlandse literatuur. Dan zijn dat voor een groot deel toch wel vrij dikke boeken. Ja, denk aan AVTH de van der Heijden, die schrijft alleen maar dikke boeken. Denk aan Thomas Roosboom, schrijft alleen maar dikke boeken. Um, en om maar meteen het bruggetje te maken naar het eerste van de twee boeken die ik hier vandaag heb liggen, denk aan Stefan Breijs... Die heeft een jaar of vijf geleden een schitterende roman gepubliceerd. De Engelenmaker. Nou, dat mag je echt een van de moderne klassieken uit de Nederlandstalige literatuur noemen. Hij is een Vlaming, geen Nederlander. Um, en vroeger, om nog even terug te gaan. Uh, waren de grote Nederlandse klassieken. dat waren hele bescheiden boeken. Neschio, nou daar hoeven we niet eens over te hebben. Minim, Bordewijk, oh, uh, vrij dun. Zelfs karakter is een vrij dunne roman. Elschot. Uh, zelfs Willem Frederik Hermans, de grote boeken van Willem Frederik Hermans, hè, de Donkere Kamer van Damocles. Nou, dat is niet meer dan 300 ja, pagina's. Maar Mullis was wel weer iemand Murlish, van. De maar ook met één boek vooral, de namelijk De Ontdekking van de Hemel. En dat is een boek, dat is een van zijn latere boeken. Dus zeg maar, er is volgens mij, de vraag was, ja. hè, wordt het meer? Ja. Volgens mij wordt het meer. En. Uh, ik, is dat jammer, want je zou ook willen dat er echte kleine boeken zijn... die dan echt de, de grote klassieken zijn. Ja, bij veel uh, hoop je eigenlijk dat er ooit nog eens een keer een redacteur overheen gaat. Nou, dat uh, zou ik willen zeggen. En nu maak jij zelf het bruggetje. Maar nou. dan ga ik eigenlijk al snel over op het, op het oordeel... over het eerste van de twee boeken dat ik hier heb liggen. Uh, bij Stefan Breijs post voor mevrouw Bromley. Dus, dus de opvolger van die, uh, die prachtige, ja, bijna gotische roman De Engelenmaker die hij heeft gemaakt over een man die uh, zijn eigen zonen kloont... of liever gezegd die drie eigen zonen bij elkaar kloont. Uh, een heel spannend, geheimzinnig, raar boek was dat. Uh, nou, dat schept hoge verwachtingen voor het volgende boek uh, van Stefan Brijs... en hij heeft uh, als onderwerp gekozen de Eerste Wereldoorlog. Post voor mevrouw, mevrouw Bromley speelt zich af in Engeland. In België speelt dat ook nog echt, het, hè? Ja, ja, dat, ja, zeker. Het is uh, dat... Je hebt heel veel Vlaamse romanciers die zich met die Eerste Wereldoorlog bezighouden. Soms ook met groot succes, zoals um, Erwin Mortier. Die met Godeslaap natuurlijk ook weer zo'n soort... Ja, bijna moderne klassiek zou je kunnen zeggen. Dit is een heel ander boek. Niet alleen omdat het voor de helft in Engeland speelt van Stefan Brijs. Je vraagt je ook een beetje af... waarom heeft hij dat verhaal eerst in Engeland willen laten spelen. Daarna gaat het naar de loopgraven in België toe. Dus dan komt hij thuis, als het ware. Um, maar dit is wel een boek waarvan je denkt: van ja, daar had nou inderdaad eens heel scherp naar gekeken moeten zijn door een hele uh, strenge eindredacteur. Die had gezegd: van ja, de stof die je hebt, het verhaal dat je wil vertellen over een jongen met zijn vader, dus een vader-zoon-relatie, over een jongen met zijn twee jeugdvrienden, dus een vriendschapsrelatie. Uh, en dan uiteindelijk die loopgraven misschien had dat niet een boek van 500 pagina's hoeven zijn. Sterker nog, waarschijnlijk was het er enorm op vooruit gegaan als je je een beetje had ingehouden. Hoor jij nou ooit wel eens als je de schrijvers of redacteuren spreekt, dat dat werkelijk gebeurt? Volgens mij durft geen van die het ge redacteuren het. Nee, het gebeurt niet vaak meer. Um, uh, heb ik het idee, hoewel je natuurlijk nooit weet wat je krijgt. Wie weet, heeft Stefan Brijs, he, weet wij we veel. Precies, ingeleverd. 800 platzijden ingeleverd en heeft een dappere nee, maar redacteur van 500 van Is er gemaakt. ooit wel eens iemand die tegen jou gezegd heeft nou, ik heb, ik heb me er, er echt er mee bemoeid. Nee, maar dat mogen ze nooit zeggen, ze mogen natuurlijk nooit zeggen... ik, oh, heb, okay. ik kreeg de nieuwe Stefan Brijs en ik heb er 500 oh. pagina's uitgehaald. Nee, maar goed, dat, het, bedoelt, bedoelt, het is bedoelt. een heel beroemd geval dat uh, in Duitsland... ja, nu dwalen we heel erg af, is de ontdekking van de hemel... vertaald en bewerkt, geloof ik, nou, bewerkt, niet vertaald... door Christophe Boegwald, een uitgever die nu in Nederland uh, actief is... Uh, en die heeft zich, meen ik wel eens, laten ontvallen... dat hij vrij streng in, in Mühlus heeft geredigeerd. En dat er dus ook eh, zinnen zijn opgebroken, ook voor kort en weet ik wat. allemaal. Nou, dat was echt, dat was volstrekt not dan uh, dat dat naar buiten kwam. Okay. Dus wat dat betreft, ik denk niet dat je daar heel snel de <laughs> vinger achter kunt krijgen. Dan moet je zelf in de uitgeverij gaan werken en kijken hoe het daartoe gaat. En dan een klokkenluidersboek schrijven. Maar je oordeel is dus... Goed, ja, ik, het, wat ik heel erg jammer vind, het, het is een, het een heel erg kabbelend boek. En dat kun je natuurlijk krijgen als je een heel dik boek schrijft... met een, met een eigenlijk toch een beetje mager verhaal erin of het magere verhaal niet heel goed uitgewerkt zoals in dit geval want uh, de hoofdpersoon je krijgt niet echt hoogte van hem je gaat niet met hem meevoelen dat hoeft niet in elke roman maar het is wel bij bij dit boek was dat wel prettig geweest uh, en daar komt dan bij dat het ook af en toe nog clichématig is geschreven uh, hè, dat je denkt van god hier ja, had ik toch echt iets anders ja. gebruikt want dit kennen we wel en dat uh, ja dat zei ik daar, daarmee is het die 500 bladzijden niet waard en Sorry. je kunt je bijna niet voorstellen dat dit het boek is van de man... die ook dat prachtige boek, die Engelmaker, heeft geschreven. Um, het is heel toevallig dat eigenlijk precies in diezelfde periode... dat het boek van Stefan Breis verschijnt... dat een boek van Jan van Looy uitkomt, uh, ook een Vlaming... Uh, een Vlaming die uh, enige naam heeft opgebouwd... maar niet te vergelijken met Stefan Breijs. Ik denk dat de meeste mensen hem niet zullen kennen. Je kan op de, de stad niet door... zonder dat het je toeschreeuwt van de abris af, ja. Hè? Nou ja, goed, er wordt goed reclame voor gemaakt. Ze moet ook wel, want dit is een investering. Dit is namelijk een boek dat nog eens een keer anderhalf keer zo dik is... als dat van Stefan Breijs. Het is 600 pagina's, maar die pagina's staan behoorlijk vol. Um, en het, uh, ja, het bijzondere van dit boek is... Uh, het heet Ik Hollywood... En daar zit al een klein beetje in de titel dat het een, een, een apart boek is. Um, Ik Hollywood, het is een roman die eigenlijk de geschiedenis beschrijft... van de filmindustrie. Aan de hand van een magnaat, een mogel, zoals ze heten in Hollywood. Uh, een man die uh, als straatarme wees uit New York naar het Westen komt. Dus je hebt hier ook meteen de Rex to riches story... Hè, uit de Amerikaanse traditie. Die Jan van Loy die heeft ook een boek geschreven, Alpha America... waarin hij al een aantal van dat soort... Ja, Amerikaanse droomverhalen naar voren had gebracht. Nou, dit is het ultieme Amerikaan, Amerikaanse droomverhaal. Een jongen van 17 nog komt in 1909 in uh, Californië aan... ziet dat daar al iets is ontstaan van een filmindustrie... dat dat redelijk succes heeft en hij denkt, daar stap ik in. En dat doet hij en je ziet hoe hij binnen een mum van tijd... eigenlijk een studio opbouwt. Dat gaat soms met hele snelle uh, sprongen. Maar dat moet ook wel, want zelfs in een boek van 600 pagina's... als je de hele 20e eeuw wil beschrijven... en dat doet Jan van Looy in, uh, in dit boek... dan heb je natuurlijk wel, uh, moet je wel af en toe iets overslaan... En het grappige is dat wat hij doet is... hij schrijft eigenlijk een parallelle geschiedenis... van de filmgeschiedenis die wij kennen. Dus uh, een sleutelroman, zo kun je het ook noemen. En dat is natuurlijk leuk voor als je een beetje geïnteresseerd bent... in de filmgeschiedenis. Dan is het heel leuk om de verwijzingen eruit te halen om te zien. Hè. Dan wordt er een, een, een, een sekssymbol uit de zwijgende film wordt, uh, beschreven. En dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk Fida Berra. En die heet dan... Olga Tella of zoiets dergelijks. En die heeft een, een helemaal vergelijkbare achtergrond als, uh, uh, als in de werkelijkheid. En dat is, dat is al grappig. Maar tegelijkertijd, onderwijl, word je dus meegevoerd in die hele geschiedenis. En krijg je ze allemaal uh, voor ogen. Dus Marilyn Monroe, Natalie Woods, ze komen allemaal in een soms in een soort samengesmolten vorm. Dus ik noem net Monroe en Natalie Wood. Die zijn samengesmolten in het boek. Dat is één filmster geworden. Maar wel met een heleboel van die herkenbare dingen. Dat is knap trouwens. En dat... Twee van die ja. verschillende ja, types. Ja, nou, ze zijn wel verschillend, maar het waren natuurlijk allebei sekssymbolen. En het belangrijkste was natuurlijk, ze waren allebei doodongelukkig en uh, ja. Ja, zijn onder uh, tamelijk onopgehelderde omstandigheden uiteindelijk uh, gestorven. Ja. Um, en dat, is, uh, dat, dat wordt door die Van Lloyd heel mooi gedaan. En uh, het is een boek waar je langzaam in komt. En dat is wel bijzonder. Maar waar je toch in blijft lezen in het begin. En als je dan eenmaal uh, 150 pagina's hebt gehad. Ja, het, het is nog best veel. Maar dan, dan wil je niet meer stoppen. En dan denk je dus van goh, ik wil weten hoe dit verder gaat. En dat is heel knap. Omdat hij geen... Uh, hij heeft geen hoofdpersoon in de, in de typerende zin van het woord. Hè, wat ik, waar ik het net over had: een hoofdpersoon met wie je enorm gaat meeleven of zoiets dergelijks. Nee, want zoals uit de titel van dit boek blijkt: het is allemaal wel vanuit het perspectief van die filmmagnaat rare figuur. Maar. Het is een boek over die geschiedenis. Het heet Ik Hollywood. Dus dat staat eigenlijk voorop. Dus die, magnaat die, ja, die, die magnaat die loopt als het ware eigenlijk zo'n beetje door het boek heen. En je ziet om hem heen, zie je studio's opbouwen. Zie je ze uh, failliet gaan. Zie je. Het is een, uh, een ongelooflijk uh, ja, bijzonder boek. En nogmaals, een, een boek dat ik echt gefascineerd heb gelezen. En waar je ja, inderdaad, de tijd voor moet nemen. Het is niet anders. Je kunt dit boek niet in, uh, in twee uur soldaat maken. Je moet nee. echt Maar de moeite waard. Maar dat is uh, zeker de moeite waard. Ik, uh, uh, en et, ja, nogmaals, het typische is inderdaad... dat dus, zo goed zich laat vergelijken. Omdat het allebei van die dikke, grote, kaleidoscopische romans zijn... met die roman van Stefan Brijs. En dan zie je ook dat ik bij Brijs heel erg mijn best moest doen om door te lezen. En het echt uit moest lezen. En dat bij die van Lloyd die trok je als het ware mee. Ja, dat moet je hebben. Goed. Um, een bruggetje, we maken een bruggetje van uh, zeven, zeven eeuwen. We springen gewoon naar de <laughs> ja, overkant. Ja, maar, dan zeg hoor. ik gewoon, ook heel veel mis. Oh, ja. <laughs> is het Nibelungenlied. Lied. Het is trouwens ook verfilmd in de zwijgende periode. Een hele beroemde film van gemaakt door Friets Lang. Uh, het Nibelungenlied, uh, deel 1, Siegfried dood. Deel 2, Kriemhildes uh, Rache. Nou, daar heb je al de Draai. twee... Polen die in dit, uh, dit fantastische middeleeuwse epos zitten. Namelijk de dood van de grote held Siegfried. Dankzij verraad of door verraad. En aan de andere kant de wraak. Die zijn vrouw uh, Kriemhilde uh, uitoefent op iedereen die haar man ten gronde hebben gericht. Uh, dat is een fantastisch verhaal. Het is echt, ik vind het een van de mooie, mooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Hè? De, de, de, het idee van, je hebt Siegfried de drakendoder. De man... Die, ze, die de draak verslaat, zich baat in zijn bloed... Er dwarrelt een lindeblad op zijn rug. En dat is de enige, onkwets, de enige kwetsbare plek ja. die hij heeft. Want als je je baat in het bloed van de draak... dan ben je, kwets, dan ben je onkwetsbaar geworden. Ja, en dan weet je al, al hoe het verder gaat natuurlijk. Ooit zal die plek geraakt worden. Hè. Als je een Achilleshiel hebt, omdat je in de sticks bent gedoopt... en ja. uh, je moeder heeft je bij je enkel vastgepakt... dan weet je dat je ooit gedood zult worden... Zult worden doordat er een pijl in je enkel vliegt. Ja. Goed, zo gaat het met Siegfried ook. Uh, na aanleiding van groot verraad... Dat heeft ook weer een hele geschiedenis. En dat wordt natuurlijk prachtig in dat lied natuurlijk naar voren gebracht. Uh, komt Siegfried aan zijn eind. En dan begint de wraak van Kriemhilde. Hilde. Dat is echt in twee delen eigenlijk opgedeeld, dat, uh, dat lied. Um, ik ben er sowieso heel erg in geïnteresseerd. Ik heb dit jaar een boek gepubliceerd. Macbeth heeft echt geleefd. Waarin ik uh, aan ben gegaan achter dit soort verhalen. En heb gekeken wat er nou in de werkelijkheid van waar was. Ik ben Siegfried in zijn voetsporen gevolgd. En dan zie je dat Siegfried toch wel heel erg een mythische figuur is. Hè. Er hebben natuurlijk ook nooit drakendoders bestaan. Maar hij is wel gebaseerd op een figuur uit de zesde eeuw. En waar dat hele Nibelungenlied eigenlijk om draait... is de ondergang van een heel volk... dat later wel weer op is gekomen... maar wat één keer een verschrikkelijke klap heeft gehad... in het midden van de vijfde eeuw. En dat zijn de Bourgondiërs... En dat speelt in dat hele Nibelungenlied. Dus de strijd en de ondergang van de Bourgondiërs tegen onder andere de hunnen, die uit het oosten kwamen onder Attila. Attila speelt ook een belangrijke rol in dat Nibelungenlied. Nou, het is vertaald uh, door Jaap van Vredendaal. Het is een enorm uh, lied en het is allemaal rijmend. Dus het is ook nog eens behoorlijk moeilijk om dat uh, goed te vertalen. Daar is hij erg in geslaagd. En het aardige is dat hij de zingbaarheid van dit Nibelungenlied heeft hij hooggehouden. Dus. Uh, je kunt nog steeds deze strofes op bepaalde melodieën kun je die zingen. Dat, is een, dat heeft iets monotoons, zoals het vaak bij middeleeuwse muziek wel was. En het gaat een beetje door, maar het is wel, hij heeft het wel op die manier vertaald. En dat maakt het uh, heel bijzonder, want daarmee heb je, ja, krijg je het ook echt... zoals het in die tijd geklonken moet hebben. Um, nou, het is, een, het, het is echt... Het Nibelungenlied is natuurlijk vooral bij ons bekend. Doordat Wagner, Wagner ja. ja, precies. Iedereen kent het van Wagner. Nou heeft er bijna niets mee te maken. Dus Wagner die was geïnteresseerd in die zagen van de Nibelungen... maar die ging nog een, een stap verder terug. Die ging namelijk terug naar de Edda, waarin het IJslandse epos waar uh, ook Siegfried een rol in speelt als Sigurd. En dan is hij nog echt een soort sprookjesfiguur... die verkeert met de goden. Goden komen in het Nibelungenlied niet voor. Die verkeert met de goden, maar voor de rest wel dat hele uh, idee... van hij doodt een draak en er wordt wraak gepleegd. Dus daar zitten wel de basisdingen in. Maar Wagner is eigenlijk helemaal teruggegaan naar die Edda. En dat is wel grappig, omdat net gisteren op mijn mat uh, plofte... Uh, de nieuwe vertaling van de Edda... Um, de Edda die niet, zoals het Niebelongen anoniem is geschreven... maar die een uh, IJslandse schrijver heeft. En die wil ik toch even noemen, omdat het Snoddy. vind dat een van de mooiste namen uit de wereldliteratuur... <laughs> ja. Ja. Snorri Stoerloersson. Ja, hij is snorri. Ik vind, het is heerlijk. Uh, Waarom uh, heet er nooit meer iemand snorri? Ja, dat weet ik ook. Nou, nee. Weet jij veel? Ben jij in IJsland geweest? Komen Miss daar niet Misschien nog kiezen als een kind verwekken, Pieter? <laughs> ja, ja. En noemen we, we noemen hem snorri. En we noemen hem snorri. <laughs> maar goed. Uh, het is een, uh, die, ik, heb, ik heb nog geen tijd gehad om die hele Edda uh, door te lezen, hoewel die niet zo heel dik is. Ik had altijd gedacht dat het een heel dik boek was. Maar daar zitten al die oude godenverhalen uit de Noorse mythologie, Noordse, Noordse mythologie, zitten daarin. En dus ook dat, die, dat fragment heb ik wel even gelezen. Uh, het verhaal van Sigurd en Guthrun, die uh, later dus Kriemhilde is geworden. En dan zie je dus ook hoe. Nauwkeurig Wagner zich wel aan die Edda heeft gehouden, maar hoe weinig hij zich aan dat Nibelungenlied gelegen heeft laten liggen. Nou, de geschiedenis van het Nibelungenlied is fantastisch. Uh, het is het nationale Duitse epos geworden. En de nazi's hebben er, zoals dat ging met nationale epos, Epen, hebben er enorm veel misbruik van gemaakt. Uh, Hitler's favoriete boek, uh, of liever gezegd, Hitler's favoriete film was die Fritz Lang-film over het Nibelungenlied. Uh, en uh, om maar één voorbeeld te geven, het begrip de dolkstootlegende. het feit dat het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog verraden zou zijn... Uh, door, de, door het thuisfront uh, en dus een dolkstoot in de rug had gekregen... en de oorlog moest beëindigen. Dat, die hele term die komt uit die, dat Nibelungenlied. Die hebben de naties uit het Nibelungenlied gehaald. Want uh, de dolkstoot, dat was natuurlijk die, dolkst, die stoot die Siegfried... op die enige kwetsbare plek in zijn rug kreeg. Goed, uh, dat ja. waren de grote epen. Uh, ja. Terug nou, naar Nederland. Dat is nog veel groter. Ja, ja, ja. en uh, ik heb hier voor me licht echt een, een heerlijk boek... wat er ook geweldig uitziet en geweldig in de, in de hand ligt. Het is een, een wonder van vormgeving, dat moet je allereerst al zeggen. Uh, in full color uitgegeven, uh, de Encyclopedie der Nederlanden. En als je nou kijkt naar de buitenkant van dit boek... dat zijn allemaal moderne... Tegeltjes. tegeltjes. En, uh, die zijn getekend door uh, In van Laanen, de illustrator bij dit boek. Het is een boek van twee Volkskrantjournalisten... Wilma de Rek en Bert Wagendorp. Uh, het gaat terug op een serie die zij uh, anderhalf jaar lang... in de Volkskrant op zaterdag hebben gehad. Waarin ze eigenlijk nagingen, wat is nou typisch Nederlands? Oh. He, van, uh, wat, wat kun je beschouwen als wat hoort bij ons? Uh, waar, waar voelen wij ons in verwant? Uh, wat zit er in ons DNA, als het ware? En uh, In van Laanen heeft... bij Elke week daar één tekening bij gemaakt. En die tekeningen die zijn alleen al geweldig werkelijk. Ze zijn schitterend van kleur. Ze zijn ongelooflijk mooi van compositie. En in elke tekening zit een leuke grap. Dus je ziet een Mondriaan tegeltje. En dan zie je er... Uh, een, een meetlatje zitten. Je ziet een tulpenveld... waar één tulp boven die tul uh, Sorry, het is een narcissenveld. Ik ben niet zo goed in <laughs> <Bijna laughs> Narcissenveld. Bijna goed. Dan. Waar één narcist bovenuit steekt. Uh, ja, ja, ja, en, ja, ja, ja. uh, en dan zie je nog in de hoek van het tegeltje... Zie je vier kleine schaartjes. Hè? Je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Wat ja, is een Nederlandse dan dat? En um, nou, Bert Wagendorp, we kennen hem allemaal... als, uh, als, Al de de, als columnist van de volks. Kan schitterend schrijven. Ja. Wilma Drek kan hartstikke leuk schrijven. Ja. Uh, Wilma de Rek heeft, dat blijkt wel uit dit boek, een enorme voorkeur voor alles wat met eten te maken heeft. Dus, uh, zij ziet Nederland vooral gedefinieerd door ossenworst, door pindakaas, door stroopwafels, uh, stroopwafels gestamptenlaatjes. Ga, ga maar door, die hele, de hele mikmak. Mm. Um, en dan, ja, dan schrijven ze daar echte geestige, hele korte stukjes over, van wat is nou typisch Nederlands. Nou, ik heb een, er zitten een heleboel dingen in die je wel kunt verzinnen, dat er staan. Hè, bedrijven, uh, dingen die met de samenleving, met politiek te maken hebben. Maar de aardigste zijn eigenlijk de dingen die dan echt heel typisch Nederlands zijn. Ik heb ze er even uh, op een rijtje gezet. Je hebt het Bruin Café, de doorzon Doorzonwoning, de Fiets, Gezellig, uh, Gidsland, Gordijnen, hè, die altijd uh, open staan hier, uh, de Grote Schoonmaak, het Maaiveld, daar hebben we het al, uh, Rood-Wit-Blauw, Spelletjes, ook uh, lekker, mensen ergen je niet natuurlijk, het tomadorekje, die is ook erg goed, hè, van Tom en altijd Dordrecht, ja. um, de Verjaardagskring, die is ook ja, dat is een van de hoogtepunten uit het boek eigenlijk. Stoelen in de rondte en zitten en hopen dat Omijden je het uur juist ja. Ja, ja. Ja. Ja. En het verkleinwoordje zit er ook in. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk hebben ze ook nog, en dan zie je dat het ook nog... een beetje aan de actualiteit is uh, gelinkt <laughs> geweest, het vaccinelichtje. Uh, ja, dit, daar wordt tegenwoordig mee gegooid. Althans ja. met de houders van die vaccinelichtjes. Ja. En het is allemaal, het is, nou ja, normaal, is, het is heel geest. Het is natuurlijk niet een boek dat je van... Uh, aardappel tot zeesleper nee, gaat doorlezen. Leuk. Maar het is wel een boek waar je op ieder punt in kunt vallen en dan vind je altijd wel een, een, een grappig voorbeeldje dat er wordt gegeven of een grappige, uh, nou of zelfs ook een hele goede karakterisering van wat nou typisch Nederland is. En het is natuurlijk een boek dat als je het over tien jaar zou maken, dat weer een hele ja, andere absoluut. keuze zou geven. Nou, die, die maar lijst, een aantal dingen, ja. Misschien zo'n vaccinelichtje dat dat alweer verdwijnt, leuk. maar het blijft hetzelfde. Het is, een, het is echt een hartstikke leuk boek, zowel naar inhoud als naar vorm. En het heet Encyclopedie der Nederlanden. Eh, van Wilma de Rek en Bert Wagendorp met eh, tegeltjesillustraties van In Van Laanen. Daar moet trouwens echt een, een tentoonstelling van komen, want die zijn zo prachtig, die wil je zien. In de Vleeshal in Haarlem. Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Laten okay. we de al bellen. Wel ja. Eh, informatie te vinden. Tdx-wagina 260 en op de website www.nieuwshow.nl .no. Woedend was ik dat ik aan de tocht was begonnen. Iedereen die mij er vanaf had willen brengen, leek mijn beste raadgever. Mijn beste vrienden die oh. mij juist hadden aangemoedigd, waren mijn grootste vijanden. Schreef de Dominicaaner monnik Felix Faber aan het einde van de 15e eeuw... toen hij uit Olem vertrokken was voor zijn eerste pelgrimage. Blijkbaar viel het bij nader inzien mee, want het is niet bij die ene keer gebleven. Op pelgrimage gaan lijkt de laatste jaren alleen maar aan populariteit te winnen. Jaarlijks arriveren zo'n 200.000 pelgrims in Santiago de Compostela. Een van hen was Marije de Nood, samenstelster van de tentoonstelling... die vandaag opent in Museum Katerijne Convent in Utrecht. En ook de gast, presentatrice en theatervrouw, zangeres Leonie Jansen. En zij liep die route drie jaar geleden. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, eh... Uh, u hebt hem zelf ook gelopen, hè? Klopt, ja, en vorig vanaf jaar. vanaf welk punt? Saint-Jean-Pierre de port de voeten van de Franse Pyreneeën. Dus dan loop je eigenlijk alleen het stuk door Frankrijk? Alleen door Spanien. het stuk naar Frankrijk? Alleen nee. het stuk door, door Spanje? Nee. Ja, maar niet... Ja, klopt. Nou, nee, nou, weet dus, je wel hoe ver dat is? Ja, een paar honderd kilometer. Ja, 800, ja, 800 kilometer. of zoiets. Ja, meer, iets meer. Ja, en ja, het dan zijn... door naar Finisterre. Dus ja. dat is een, nou, nog een kleine honderd kilometer. Ja, maar er zijn ook mensen die beginnen eerder Die beginnen in, in, in, in Veselé. Ja, of in hun eigen huis. Of op de Noordpool kan ook. Maar was het? Ja. <tiedacht> Leonie Jansen, was het jou ook wel eens uh, zo zwaar te moeden als deze Dominicane monnik? Uh, ik heb eigenlijk één ochtend het echt heel moeilijk gehad, uh, geestelijk. Maar lichamelijk heb ik altijd wel ergens pijn gehad. Maar op een of andere manier is dat te doen. en ben je dat weer vergeten als je nacht hebt geslapen. Ja. Maar ik heb één ochtend, dat toen had ik voor het eerst in zo'n alburke geslapen. Met uh, acht of tien mensen omheen me en een bestapelbedje. Op een slaapzaal? Op een slaapzaal, en dan wordt je comfortzone wel heel erg klein. Moet dat eigenlijk? Nou, dat moet niet. Je kan ook hotels nemen. Ja. Maar het is wel het echte pelgrimwerk ja. uh, als, je dat, ja. als je dat doet. Ja. En anders wordt het ook wel heel duur. Maar het is ook leuk om te doen, dat je daar iedereen tegenkomt. Maar toen heb ik het even een paar uur moeilijk gehad... en daarna nooit en nooit meer. Nee, en waarom wilde je het zo graag doen? Nou, mijn kind, beide kinderen waren het huis uit. En uh, ik heb het altijd al ergens in mijn achterhoofd gehouden. Mijn eigen zoon heeft hem gelopen op zijn twintigste. En toen heb ik hem opgehaald in Santiago. En toen dacht ik, wat is hier iedereen relaxed. Dat wil ik ook al meemaken en ik hou van wandelen. Dus toen ben ik eraan begonnen. Ook vanaf uh, de Spaanse Ja, gemens. ik heb alleen de eerste niet gedaan de eerste toch niet gedaan over de Pyreneeën, Want dat kan je niet oefenen in Nederland, toch? Het nee, is heel erg zwaar om dan gelijk met zo'n zware tocht te beginnen... die over de bergen gaat. Dus ik ben in het volgende plaatsje rond Jeval begonnen... en ik heb 760 kilometer nou, gelopen. Het is waanzinnig populair geworden. Hè? Hoeveel mensen doen het niet per jaar? Ik, ik heb het. Uh, ja, de cijfers over 2010 zijn 268.000. Ja. zijn aangekomen in Santiago. Uh, dat zijn wel cijfers die... Uh, Um, geven niet echt aan... Um, ja, niet iedereen wordt meegenomen die begint aan de tocht. Ik ken sowieso voor dit jaar al 14, 15 pelgrims... die stukjes hebben gelopen. Um, ja. Dus het aantal wat onderweg is per jaar... ligt wel hoger dan dat aantal. En is het duidelijk of dat mensen zijn... die godsdienstig geïnspireerd zijn? Uh, of het percentage daarvan? Of is er eigenlijk niks over bekend? Ja, er zijn wel cijfers bekend. Je moet in het pelgrimskantoor in Santiago aangeven... wat je motieven zijn geweest. Um, godsdienstig of cultureel... of een combinatie van beide... Um, Um, en in Roncesvalles, uh, waar Leonie het net over had... Ja. daar uh, houden ze heel minutieus bij hoe, ja, hoe iemand uh, is gaan lopen. Uh, daar kun je ook wat meer aan geven. Ook of je, dat je vanuit spirituele uh, bewegingen bent vertrokken... bijvoorbeeld, of sportief. Uh, maar echte, echte cijfers zijn niet bekend. Maar mensen vanuit allerlei plamage... en uh, wat je wel merkt, is mensen die puur om het culturele gaan. Er zijn prachtige romaanse en gotische kerken onderweg... Of puur vanuit sportieve bewegingen, er gebeurt altijd iets met mensen. Ze krijgen bijna zonder uitzondering een ervaring... die ze als spiritueel of religieus ervaren. Maar is daar nou nog een soort rangorde... Dat... Dat zo iemand die het alleen maar doet om voor de mooie kerken... dat het een beetje minder als een minder soort wordt nee, gezien? Nee hoor, dat is onderweg. Onderweg kom je heel erg tot het besef dat, dat ons soort mensen niet bestaat. Nee, je, gaat je, je, je komt ontzettend veel leuke mensen tegen... en het maakt eigenlijk niet uit om wat voor reden iemand iets doet. Ik heb heel weinig hele streng religieuze mensen meegemaakt. Ja. En ja. is het ook nog zo dat iemand die in, in VZL begint... dat hij in een hogere orde... Nou, dan de, de, die, ik liep op een gegeven moment met een groepje pelgrims... die iedereen, die, als je de laatste 100 kilometer loopt... kan je al je Compostella krijgen. Ja, ja. En dat waren dan Fony pilgrims, noem, noem ja, dat weet je dat niet. Ja, werd ja en de Uber pilgrims, die kwamen echt Dus jij in zei daar tegen de mensen als het vroeger dat jij uit Uden gelopen kwam of zo? Nee, nee, nee hoor, gewoon het rondje val. En dat was al. Nou, wat wel heel erg leuk is om te merken... dat je als wandelaar heel veel respect kreeg van fietsers. Klopt, ja. Dus dat is echt een rangorde die je wel in Spanje ja. merkt. Ze zullen ook nooit uh, bellen of roepen om je van de weg te krijgen. Ze wachten altijd tot je zelf hoort dat er iemand ja. achter je. Maar er waren natuurlijk, of er zijn nog steeds ontzettend veel pelgrimsoorden, ook hè, in Europa. Rome, Lourdes, Nou ja, Jeruzalem had je natuurlijk ook. Waarom is dat Santiago zo'n enorme hit, zou je bijna zeggen geworden, van al die plekken? Ja, um, ik denk. Als je kijkt naar uh, tegenwoordig, je gaat er te voet heen. Ja. Dat maakt het al uh, bijzonder: te voet of de fiets of de paard. Dus ja, de, de fysieke tocht telt ook mee. Naar loerders ga je met de trein of met het vliegtuig. Dus dan is echt de, de eindbestemming wat belangrijker dan de weg ernaartoe. Um, er is de laatste jaren is er heel veel aandacht geweest in de media. Er zijn boeken geschreven. Die hebben mensen geïnspireerd. Ik denk ook wel dat het, je raakt meer door, ja, door de inspirerende verhalen van, van je voorgangers. Die uh, naar Santiago zijn gelopen. Um, er wordt ook wel gezegd dat uh, de weg zich weer spiegelt in de Melkweg. De weg van de sterren. Dat het uh, hele oude leelijnen zijn. Energielijnen die over de aarde lopen naar Santiago de Compostela. Die ook heel veel mensen ja. aantrekken. Een soort oerdrift om die tocht te gaan uh, te gaan lopen. Maar het gaat die mensen niet meer en, om het, om het, het heilige gebied van, van sint Jean Een deel wel, zeker de, ja, de, de katholieke Spaanse pelgrims en uh, die uit Zuid-Amerika, maar uh, meer deel gaat het echt om de tocht er naartoe, de weg daar naartoe. Uh, en ik denk ook wel de, de voorzieningen onderweg, zeker als je het hebt over de, de, de tocht vanaf Saint-Jean-Pierre-de-Port tot aan uh, Santiago en verder naar Finisterre, die zijn gewoon heel erg goed. Hm. Je hoeft niks van tevoren te reserveren. Nee. Er is bijna altijd wel een plekje in de herberg. Is er niet, dan open, ze een gymzaal voor de pelgrims. Uh, de voorzieningen zijn gewoon ja, zijn fantastisch eigenlijk. En dat is ook heel ja. goed, dat je, dat je gewoon kan kiezen van... je hebt eigenlijk maar binnen twee dagen wordt je hoofd leeg... en mm. dan houdt die persoonlijke coach die mm. de hele dag normaal tegen je praat... eindelijk eens een keer zijn kop. En dan loop je maar door, je loopt maar door. En je kan 10 kilometer lopen, je kan 30 kilometer lopen. Soms kom je ergens aan en dan denk je... nou, ik kan eigenlijk nog, ik ben nog niet klaar voor vandaag. En dan loop je verder tot de volgende herberg. En deed je dat omdat je die coach even kwijt wilde? Ja, dat wel. Ik dacht wel even, dat, uh, ik wil even helemaal iets anders... En als je er dan bent, dan is het haast een teleurstelling. Want dan, dan, dan mag je niet meer, of niet? Daarom lopen volgens mij heel veel mensen door naar Cap Finistère. Je kunt er ook ook teruglopen. Ja, dat is wel de tijd. Wat is er op de tentoonstelling te zien? Uh, nou, de tentoonstelling uh, daar willen we eigenlijk mensen een beetje in die uh, voeten of in die schoenen plaatsen van de pelgrims. Dat is natuurlijk heel lastig, want je, hebt, ja, je, je wilt kunstwerken laten zien. Je bent een uh, museum, dus je moet uh, iets wat je buiten ervaart, de, de Camino, de weg naar Santiago, moet je binnen die vier muren plaatsen. Um, allereerst dat we de, de pelgrimage in een bredere context, want mensen lopen en liepen niet alleen naar Santiago de Compostela en naar Rome en naar Lourdes, uh, maar um, uh, ja, door de eeuwen heen hebben mensen de behoefte gehad om plekken te bezoeken... waar het heilige, waar God tastbaarder aanwezig is dan thuis. Dus we besteden ook aandacht aan het in de islam... de hindoeïsme en het boeddhisme. En vervolgens gaan we natuurlijk nader in op Santiago... want daar bezoeken mensen het vermeende graf van de apostel Jacobus de Meerdere. Nou, wie was die apostel? We brengen hem in beeld prachtige beelden en schilderijen... waarop je zijn levensverhalen en ook zijn wonderverhalen verbeeld ziet. Uh, wat een hele interessante ontwikkeling is in, die, in de iconografie, de beeldtaal, ja. in de kunst, is dat die apostel verandert uh, in een pelgrim zelf. Je ziet hem met, uh, met die uh, kenmerkende middeleeuwse pelgrimshoed, ja. met de staf, met uh, de tas. Um, en dat vormt in de tentoonstelling een bruggetje naar uh, de bezoeker als pelgrim. Ja. Nou, daar hebben we het net al uh, over gehad. Mensen moeten zelf maar uh, gaan kijken. De tentoonstelling is dus te zien uh, in het Utrechtse Museum Katerijnen Convent. Dankjewel. Ook Leonie Janssen. Het heet dus Pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela. Uh, uh, Leonie Janssen is vanavond weer te zien in... Uh, Rilland. In Rilland, de Third Road. <laughs> ja, ja, naar merk werk je ook lopen. deze, deze ervaringen. Samen thuis, ja, ja. samen dros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Ajax A6. Ja, ja, hij schiet hem erin. Hij doet het gewoon weer. Hier, Groningen. Zit bijna 3-0. RKC 20. Ja, die krijgt hem een gelukje al haalt uit. En scoort. Heerenveen, de, de Graafschap. Door en het doelpunt van de Graafschap. En PSV Utrecht. Nee, die raakt weer tegenstander. Wordt hem al opgevangen. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.